12 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. ChristenUnie-leider Segers is bereid om te praten over deelname aan een kabinet als hij wordt uitgenodigd, maar hij wil alleen praten als alle betrokken partijen erachter staan. Segers zei dat na een gesprek met informateur Schippers. Hij verwees daarmee naar de uitspraak van D66-leider Pechtold, die een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk vindt. Oud-burgemeester Annie Brouwer van Utrecht is overleden. Ze was daar burgemeester van 1999 tot 2008. Daarvoor was ze burgemeester van Amersfoort. Annie Brouwer was lid van de PvdA. Ze besloot de politiek in te gaan vanwege de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977. Brouwer zat toen in de gekaapte trein, maar ze werd vrijgelaten omdat ze zwanger was. Annie Brouwer was al lange tijd ziek. Ze was 70 jaar. Vanwege een groot gebrek aan rechercheurs worden criminelen amper aangepakt, zeggen onderzoekers van de politieacademie. Bovendien verloopt de communicatie binnen de politie niet goed. Als een wijkteam criminele activiteiten vermoedt, moet het daarmee naar een ander team. Maar dat gaat zo moeizaam dat politiemensen vaak weinig doen met hun vermoedens. Meer dan 70 van de ondervraagde politiemensen zegt dat er in zijn werkgebied veel criminelen zijn die veel te weinig worden aangepakt. Twaalf aanvoerders in de eredivisie willen dat er niet meer op kunstgras wordt gevoetbald. Ze doen hun oproep in een vandaag verschenen manifest. Volgens de aanvoerders is kunstgras slecht voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het Nederlands voetbal. En moet er alleen nog op echt gras worden gespeeld. Onder de ondertekenaars zijn Dirk Kuyt van Feyenoord, Davy Klaassen van Ajax en Luc de Jong van PSV. De discussie over de grasmat stak weer de kop op toen Feyenoord onlangs op kunstgras verloor van Excelsior. Het weer nog bewolkt en buien. In het westen worden geleidelijk droog en breken later soms de zon door. In het oosten houdt de regen voorlopig nog aan. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wisselen bewolkt en een enkele bui. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat Viede tussen Amersfoort Noord en Heembrugge 4 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 Ja, luisteraars. En uh, u weet het wel, hè. als u dit uh, melodietje hoort... dan is Zandvoort Lunch weer van start gegaan. Alleen, uh, ja... Normaal gesproken hoort u dan op de donderdag... altijd eerst de stem van Ruud Jansen... maar helaas doet zijn stem het niet. Dus hij leent de mijne op dit moment... Nee, Ruud is geveld door een uh, bronchitis en uh, uiteraard wens ik hem vanaf hier van harte beterschap. En hoop dat hij er volgende week gewoon weer bij is en dat we gezellig het programma samen kunnen doen. Vandaag gaat u het alleen met mij doen. En uh, ik heb wel, denk ik, hele leuke muziek meegenomen van huis. Ik kon zo links en rechts nog wel wat vinden. En um, ja, we gaan natuurlijk het een en ander ook uh, bespreken. Het, het regionale nieuws om half één. En half twee en ga ik u van alles vertellen over wat er de afgelopen dagen weer gebeurd is in en rond Zandvoort. Het weerbericht krijgt u van mij natuurlijk ook te horen. En vandaag hebben we uh, weer een vrijwilligersoproep. Ditmaal niet vanuit V.I.B. Zandvoort, vanuit het VIP-punt, maar uh, vanuit een andere hoek. En dat gaat u straks allemaal van me horen om kwart over één. En uh, daarvoor na het NOS-journaal om 1 uur. Dus ja, net na de klok van 1 uur. Een leuke conferentie die ik vandaag opdraag... aan collega Albert-Jan Vos. Nou, Dus van 12 tot 2 gaan we er gewoon wat gezelligs van maken. Ik wens u in ieder geval alvast een hele smakelijke lunch toe... en hoop dat ik deze mooi kan ondersteunen met gezellige muziek... en nog veel gezelliger gebabbel. Tijd om door te gaan met het eerste nummer... En uh, ja, dat wordt meteen een beetje een, een, een, ja, een, ja, erg romantisch, hoor. Maar ze konden zo goed die plaat. Minnie Ripperton met Loving You. um Is filled with love. toch echt heel zeker dat uh, degene die uh, dit nummer nog kennen van vroeger, dat jullie allemaal ooit hebben geprobeerd om die hoge noten keer te halen. <lacht> Laat ik het nou maar niet doen, want het wordt helemaal niks, want ik ben echt geen sopraan. Maar goed, uh, na een hele rustige start, moeten we maar eens eventjes alles losgooien, dus ga lekker staan, wiebel lekker met je benen, wiebel lekker even met je armen. En uh, ga mee met de muziek van De Dijk. Weg maar niet kwijt. Een euvel van mij. Alles is altijd weg, maar ik ben het nooit kwijt. Gelukkig dan maar hoor. <laughs> Hier komt-ie. Weg maar niet kwijt. De Dijk. Ik kan het even niet vinden. Maar ik moet ergens zijn. Ik moet het nog ergens hebben. Maar ben ik nu even kwijt. Ik vind ze scheuren, want het is er geheikt. Kan het hebben? niet vinden nu, maar ik ben het niet kwijt. Ik moet ergens wezen. Ik heb het vast hier of daar. Ik moet het nog ergens hebben. ochtends vluit om tijd en papa ik Ja, en als u uh, nog even wachten zegt. Gaat meteen door. Ik krijg niet eens de kans om wat te zeggen. Even stoppen. Ja, uh, als u gewend bent om naar Zandvoort Lunch te luisteren. Dan weet u tenminste in ieder geval bij Ruud Jansen. Dat we kwart over twaalf altijd de drie in één hebben. Dus ik ga, dat, ik ga dat ook doen. Ja. Ik heb uh, drie mooie plaatjes uitgezocht. Van uh, Beverly Craven. En uh, die komen alle drie achter elkaar. Veel luisterplezier. In, in, in. Ja Dat was dus de drie in 1 van vandaag. En u heeft geluisterd naar het uh, mooie stemgeluid van Beverly Craven. Beverly Craven is een uh, Engelse zangeres. En uh, zij is geboren in 1963 in uh, Colombo, moet ik zeggen, in uh, Ceylon. En uh, zij is bekend van de nummers Promise Me en Holding On. Maar ik vond dit ook drie juweeltjes die ik u niet wilde onthouden... Nou, zo onderhand zie ik dat we zijn aangekomen bij het half één-moment. En wat betekent het half één-moment? Tijd voor het regionale nieuws. En als het even mee zit, ga ik u daarmee naartoe nemen. Maar natuurlijk zit het niet mee. Dat dubbelklikken, dat dubbelklikken, dat lukt wint toch nooit. Daar is hij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dat kon niet missen natuurlijk, hè? Ja, goed. Het regionale nieuws, dames en heren, van 18 mei 2017. Drie personen zijn gisteravond gewond geraakt... bij een ernstig ongeluk op het fietspad langs de Zeeweg, de N200, in Overveen. Rond half acht klapte een wielrenner en een snorscooter op elkaar... Drie ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse... en een traumahelikopter werd opgeroepen en landde op de weg. Daardoor kwam het verkeer in beide richtingen stil te staan. De bestuurder en de bijrijder van de snorscooter en de wielrenner... zijn naar het ziekenhuis overgebracht. En uh, vervelend bijkomstigheid voor het verkeer was... dat een defect van de traumahelikopter niet direct uh, kon worden gerepareerd en daar moest op gewacht worden... voordat de, helikopter, de traumahelikopter weer kon opstijgen. Na onge ongeveer een half uur was de helikopter weer gere gerepareerd... en ging deze weer toe richting Rotterdam. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht... En omdat uit getuigenverklaringen niet duidelijk is wie van de twee de bestuurder van de snorscooter was... werd van beide bloed afgenomen om te beoordelen of er alcohol in het spel was. De weg werd om kwart voor tien s avonds weer vrijgegeven. Ja, dat ook agenten soms even weer moeten wennen aan een nieuwe verkeerssituatie... dat bleek afgelopen dinsdag smiddags in de Van Spijstraat in Zandvoort. Het voertuig waarmee zij reden, de auto... die liep vast op de verhoogde bushalte. Ja, was natuurlijk heel vervelend. En hoe die politie nou uiteindelijk weer op de weg is beland... dat is nog steeds niet bekend. Koning Willem-Alexander opende gistermiddag in Haarlem... het Teylers Museum of in het Tijlersmuseum moet ik zeggen, het Lorenz Lab. Het lab bevindt zich in een nieuwe vleugel van het museum. Van 1909 tot 1928, nou is ook niet echt nieuws wat ik nou vertel natuurlijk... maar goed, had Nobelprijswinnaar en Hendrik Anton Lorenz... op dezelfde plek een laboratorium. Het Tijlersmuseum brengt nu de dynamische geschiedenis van het lab... met de theatrale tour De Lorenz Formule tot leven... De Partij voor de Dieren eist opheldering over het doodschieten van konijnen... die schade veroorzaken aan de golfbaan van de Keddemmer Golf en Country Club. De partij zegt dat een speciaal hekwerk genoeg soelaas zou moeten bieden... en noemt het, dat het doden van, noemt het doden van de dieren onnodig. Volgens de Partij van de Dieren is al eerder besloten om konijnen af te schieten. De schade aan de golfbaan werd echter nauwelijks minder, zo klinkt het. De partij pleit dan ook voor diervriendelijke oplossingen... zoals het verplaatsen van de dieren of een hekwerk om het terrein. Goed, tot zover even het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar het volgende stukje. Gaan we even kijken of ik het kan vinden? Ja, daar is die dubbelklik en daar gaan we. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, wat gaan we verwachten? Nou, het is vandaag niet veel soeps, hè. Het is, er is veel bewolking en dat blijft de hele dag zo. Vanochtend heeft het wat geregend, maar de verwachting is dat het vandaag verder droog gaat blijven. Er waait een zwakke noordwestenwind en de maximale temperatuur in Zandvoort blijft hangen op de 16 graden. Wel even een schril contrast met gisteren, hè, mensen. Mijn god, wat was het warm, hè? Maar goed, dit is ook wel weer lekker, even zo tussendoor. Maar morgen weer lekker, er hoop ik. Eens kijken, vrijdag, wat gaan we vrijdag krijgen? Nou, wisselend bewolkt wordt het. En er gaat een vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind wind waaien, hej, je En de maximale temperatuur is, zandvoort. nou, het wordt helemaal niet warmer, het wordt zelfs nog een, een graadje kouder. Hij blijft hangen op 15 graden. Maar dan de vooruitzichten voor na vrijdag. Vanaf het weekend komt er steeds meer zon. Het blijft overwegend droog... bij temperaturen die oplopen naar rond de 20 graden. Nou, daar gaan we niet mee klagen. Maar hoe warm het ook wordt buiten... kijk uit met een bad nemen in. Want het zeewatertemperatuur is nog steeds maar 13 graden. Dus dan ligt de kans op een kramp toch wel op de loer, hoor. Nou, normaal gesproken... Na het nieuwsbericht, en dit nieuws werd u trouwens aangeboden... door onze eigen weerman Lex van der Hoorn. En nu bent u natuurlijk gewend om te luisteren naar het, uh, het liedje van de Sidekick. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens op, want het zijn alleen maar liedjes van de Sidekick vandaag. Ja, heel simpele zaak. Dus uh, we gaan weer lekker terug naar de muzieklijst die ik voor u heb meegenomen. En uh, we gaan maar eens een keer naar het nieuws starten met een lekkere pittige dame. En uh, zet je schrap! Ga lekker swingen, pak de stofdoek, leef je uit. Hier komt ze, Arita Franklin, met Think. Ja, ja, Arita Franklin. Ik krijg net te horen dat ik net niet te verstaan was. Dat de microfoon niet aan stond. Maar goed, ik zei dus van uh, een lekkere swingende dame had ik voor u in de aanbieding. Nou, dat was er dan. Arita Franklin met het nummer Think. En uh, ja, dan ben ik even van de wijs. Oh ja, ik uh, wou eigenlijk een heel andere richting met u opgaan. Want ik heb iets stevigs voor u meegenomen. We gaan lekker luisteren naar Black Sabbath met uh, Black Sabbath. Met Paranoid Ja, was dat lekker of niet? Was dat lekker of niet? Nou, we gaan maar even door met iets rustigers. Ik heb voor u klaarstaan de Eagles met Tequila Sunrise. It's another tequila sunrise.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 Make another shot occur Heeft toch ook een lekker nummer hoor. Wat is het toch mooi als je dit werk mag doen. hè? Geweldig. Want uh, de volgende meidengroep. Want dat was ze toch wel een beetje. Hè? De, ja, een trio eigenlijk meer. Hey, ik ben ze kwijt. Oh hier zijn ze. Uh, ja, uh, Daar was ik toen ook zo gek op. Heerlijke swingende muziek. We horen niet veel meer van ze. Maar ze zullen ongetwijfeld nog wel actief zijn op muzikaal gebied. Ik vraag uw aandacht voor Mai Tai met Am I Losing You Forever. Holding me near to you, 'cause my JoJo is just a newborn. en uh, waarschijnlijk wel de onafvolgbare stem van Gino Vanelli met het nummer Jojo wat over een babytje gaat. En daarvoor uh, was de formatie My Time met Am I Losing You Forever. Goed, we gaan uh, richting uh, het één Uur Journaal. En na het één Uur Journaal en het reclameblokje... ben ik bij u terug met een alleraardigste conferentie die ik vandaag speciaal opdraag aan uh, collega Albert-Jan Vos omdat hij altijd zo'n mooi gedicht vertelt in de weekenduitzending op zaterdag en zondag. Dus nu eens een mooi gedicht voor hem. Goed, we gaan in ieder geval verder met het volgende nummer richting het nieuws. En uh, ik denk dat ik u daarna dan weer, ja, ik denk niet dat ik het red om nog een nummer te draaien voor die tijd. Nou goed, we zien het wel. We gaan eerst eens even gezellig verder met de Scorpions met Wind of Change.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 close like brown